Dit is het log van de Mayflower 12 van 12 april van het jaar 2169. De 21ste dag na de start en de 19 e dag na de tijdruimtesprong. Het is 10 uur 30 universele aardetijd en mijn derde dag op deze planeet. Nog nooit van mijn leven heb ik zo met mijn bek vol tanden gestaan als nu. En ik ben ook nog nooit zo teleurgesteld geweest. Nog nooit ontelbare collega's van me hebben het af en toe meegemaakt. De ruïnes vinden van een verdwenen beschaving op de een of andere verre planeet in een of ander verre zonnestelsel. Dat is logisch, hè? Het hoort nou een keer bij dit vak. Je zoekt wat, je vindt wat. En af en toe dan vind je het net te laat. In het ene geval dan is zo'n beschaving gewoon aan het eind van zijn Latijn. Is op, afgeleefd, sterft uit. Een andere vorm, die is niet zo echt beschaafd. Vroeger of later bedenkt zo'n ras dan wel een of ander verschrikkelijk wapen en roeit zichzelf uit. En om beide gevallen kan ik me niet echt druk maken. Dat ruimt op. Maar dit, dit is, ja, dit is een tragedie. Dit is niet eerlijk. Dit volk was niet aan het eind van zijn Latijn en slecht waren ze al helemaal niet. Ze werden goddomme gewoon vernietigd, vernietigd, uitgeroeid, ausradiert in de volle wasdom van een bloeiend bestaan. Ik heb ze gade geslagen dwars door de eeuwen heen, bij het licht van die verschrompelde zon van ze. Ik heb gezien hoe ze met hun laatste krachten bewaard hebben wat hun het liefste was, het, het, het kostbaarste. Zij konden precies dat wat wij mensen niet kunnen, God, ze hadden ons alles kunnen leren. Alles. En juist zij moesten zo grondig worden uitgeroeid. Tjie, god, waarom? Toen ik hier net gearriveerd was, toen kon ik nog niet zeggen... hoe lang het precies geleden was dat deze sterexplosie plaatsvond. Maar nu, uit de astronomische gegevens... gecombineerd met de documentatie die ik in die god heb gevonden heb ik dat tijdstip uiterst nauwkeurig kunnen vaststellen. Ik weet nu wanneer het gebeurd is. En ik weet wanneer het licht van deze kolossale crematie... op de aarde te zien moet zijn geweest. Ja, ook op de aarde. Ik weet nu wanneer die supernova eens heeft geschenen aan de aardse hemel. Ik weet hoe die geschitterd moet hebben, laag in het oosten... Voordat de zon opkwam, als een baken in die Oriëntaalse dageraad. Nee, daar kan geen redelijke twijfel meer zijn. Het oude geheim, dat is eindelijk opgelost. En toch, oh god, er waren zoveel sterren die u had kunnen gebruiken. Waarom was het nodig om deze wezens te offeren? Opdat hun doodsvuur aan ons mensen de weg kon wijzen naar dat nieuwe leven in die kribbe in Bethlehem. Je hebt geluisterd naar De Ster. Een hoorspel naar het gelijknamige science-fiction-verhaal van Arthur C. Clarke. Hoorspelbewerking Jack Mulder.